11 uur Herman Vriend met het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam wil geen ambtenaren die lid zijn van motorclubs als Hells Angels of Satudara. burgemeester van der Laan onderzoekt of het juridisch mogelijk is ambtenaren te ontslaan. Die weigeren hun lidmaatschap op te geven. De gemeente brengt momenteel in kaart welke ambtenaren lid zijn van een motorclub. Volgens de Amsterdamse burgemeester werken er minstens drie Hells Angels bij de gemeente. De aanpak van Amsterdam past in het overheidsstreven om motorclubs harder aan te pakken, zegt de gemeente. De hoofdstad ziet voor zichzelf een voortrekkersrol weggelegd. Bij de Rabobank-wielerploeg is bijna vanaf het begin in 1996 doping gebruikt. Dat schrijft NRC Handelsblad in een groot artikel gebaseerd op gesprekken met tientallen betrokkenen. Er wordt beschreven hoe de Rabo-renners bij de eerste wedstrijden van het seizoen op achterstand werden gereden. In de Tour van 96 werd toen voor het eerst door Rabo-renners doping gebruikt. Om EPO te kunnen kopen moesten de renners 10% van hun prijzengeld inleveren. De laatste twee levende republikeinse oud-presidenten van de Verenigde Staten... zijn maandag niet aanwezig bij de inauguratie van president Obama. Vader en zoon Bush zijn er niet bij. De oude Bush werd begin deze week ontslagen uit het ziekenhuis... waar hij anderhalve maand lag met bronchitis en een bacteriële infectie... Hij moet thuis blijven om aan te sterken. De jonge Bush gaat vanwege de gezondheidsproblemen van zijn vader daarom ook niet naar de inauguratie van Obama. Meer dan 140 landen nemen maatregelen om het gebruik van kwik terug te dringen. Op een VN-bijeenkomst in Genève is afgesproken dat er geleidelijk geen kwik meer wordt gebruikt in koortsthermometers, bepaalde fluoriserende lampen en andere huishoudelijke producten. Het is verder de bedoeling dat de industrie het gebruik van kwik terugdringt. Volgens de VN kan het drie tot vijf jaar duren voor het akkoord in werking treedt. Het weer. In het noorden er kans op wat zon. Verder is het bewolkt. Middagtemperatuur ongeveer min drie graden. Maar het voelt een stuk kouder aan door de snijdende oostenwind. Morgen gaat het van het zuiden uit sneeuwen. In het zuidoosten is er kans op ijzel. Dit was het NOS Journaal. AWD even verkeersinformatie met een korte file op de A1. Van Amsterdam naar Amersfoort bij Muiden nog twee kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer open.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 TROS Kamerbreed Presentatie Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen Goedemorgen Hij is gepensioneerd premier Volgende week is hij weer in de Tweede Kamer Maar dan als activist om een petitie aan te bieden tegen de muur tussen Israël en de Palestijnen Hij is hier vandaag, Dries Vannacht, nog steeds van het CDA, geloof ik toch? Klopt toch? Al contributie nog en iets meer. Oké, okay, maar dat is het dan ook, uh, lijkt u te bedoelen. Uh, fijn dat u er bent. En oud premier van Acht gaat in discussie met Gert-Jan Segers, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u hier bent. En onze derde gast is Sophie Intveld, de nummer 1 van D66 in het Europees Parlement. En als het aan haar ligt, ook na de verkiezingen. Want u wil door, mevrouw Intveld. Ik wil graag uh, nog een keer door. Er is nog heel veel te doen in Europa en ik wil er heel graag bij zijn. Goed, nou met u als Europarlementariër gaan we het natuurlijk ook hebben... over uh, Jeroen Dijsselbloem, onze minister van Financiën. En wie weet wat die na maandag is. En ook de Europese verkiezingen willen we het even over hebben... want die zijn er sneller dan we denken. 2014 en zelfs ja. misschien al eerder dan wij dachten, hè? Ja, het ziet er naar uit dat het uh, mei gaat worden in plaats van juni. Dus twee maanden na de uh, gemeenteraadsverkiezingen. Dus het wordt een druk verkiezingsjaar. Voor wordt het jaar. Een heel druk verkiezingsjaar. Ja. Goed, luisteraars, u kunt ons zien op Troskamerbreed.nl, ook op Politiek24. En zoals altijd kijken we eerst even in de Zaterdagkrant. Ja, en al die kranten staan natuurlijk uh, vol met uh, het eerste deel van het interview van uh, de Amerikaan Lance Armstrong. Die uh, doping heeft gebruikt en dat nu ook uh, heeft erkend. Vannacht was het tweede deel van het grote interview dat Offer Winfrey met hem had. En in dat deel vertelt hij dat hij zich schaamt. Nou, laten we maar even luisteren wat hij zei. Do you feel disgraced? Mm -hmm. Of course. But, um, but I also feel humbled. I feel ashamed. Yeah, this is this is ugly stuff. So I got a death penalty and they got. Uh, Meaning you can six never compete back. again. In anything. And that's not I'm, not, I'm not saying that that's unfair necessarily, but I'm saying it's different. Ja, het gaat over schaamte, dat was de vraag. En uh, Armstrong die zegt, natuurlijk voel ik me ook nederig, ik voel schaamte en dit is lelijk. Maar hij beschouwt uh, de situatie waarin hij terecht is gekomen als de doodstraf. En die andere, zei hij, en die andere bedoelt hij dan andere wielrenners, die hebben gebruikt, die krijgen maar zes maanden. Uh, en dat vindt hij toch wel uh, oneerlijk. Uh, meneer Van Acht, u bent uh, een uitgesproken uh, wielerfan. U kent die wereld ook van binnen. U heeft er in het uh, vroegste verleden nog wel eens een bijeenkomst... in Den Haag voor uh, in de steek gelaten om er bij de Tour te kunnen zijn. Uh, dat uh, staat in alle geschiedenisboeken uh, over het uh, parlement. Ik herinner me ook dat u vorig jaar uh, is in de avondetappe... dat het programma van Mart Smeet zei... dat u focus veel te veel op de wielrennerij gericht is qua doping. Uh, maar dit moet u toch wat doen... Nou, dit is natuurlijk wel een ernstige zaak. Uh, veel te veel gericht op, op wielrennerij. Dat denk ik nog altijd. Er is ongetwijfeld, en er zijn ook hier en daar... nogal wat uh, duidelijke aanwijzingen voor. Uh, ook dopinggebruik in andere takken van topsport. Uh, marathon, uh, marathonschaatsen, marathonlopen. Um, maar ook, uh, nou eigenlijk, eigenlijk in, in alle duursporten... En misschien zelfs wel bij... Nou, daar zijn trouwens al bewijzen van. Bij uh, niet alleen dus maar hardlopers. Ja. Uh, sprinters. Ja. De sprinters. Ja. Maar goed, laten we het even bij het wielrennen uh, houden. We hebben het ook vandaag. Hè, de actualiteit wordt bijna weer ingehaald... door een groot verhaal in het NRC Handelsblad vandaag. Waarbij de Rabobankploeg uh, al in 1996... gewoon als, uh, als, als hulpmiddel had. Niet alleen de fiets, maar gewoon doping. Dat, dat is toch een... Uh, ontmythologisering van zo'n prachtige sport. Ja, dat is het ook. Dat is het ook. Maar die, voor, voor insiders, ja, tot wie ik een beetje behoor... Ja. Uh, is die ontmythologisering al decennia bezig. Ja. Want, u, u, u zegt het bijna alsof u zelf ook gebruikt. <lacht> <lacht> nou, ik, was, ik had te weinig pretentie om hoog uit te komen. Dus ik hoefde het niet te doen. Hm. Anders had ik het misschien ook gedaan. Want iedereen, vrijwel iedereen, daar heeft Amsterdam gelijk in deed het de mensen aan de top, deelnemers aan de tour... die daar iets echt moesten laten zien. Hmm. Eigen ambitie en vooral druk van sponsoren. Die deden dat. Maar maar okay. meneer, meneer Van Acht, u, u was daar vaak. Tenminste, u bent regelmatig bij de tour geweest. Is het dan ook zo dat u het wist? Dat nee. u het zag? Nou, dat u, dat het er niet. over ik gepraat negen... werd? Ja, ik, nou, ja, wacht even. Ik, ik ben te vlug in antwoorden. Um, nou, ik... hou u niet in wat dat betreft. <laughs> Nee, ik zag het niet en wist het wel. Hoe, het hoe wist u het dan? Ik bedoel... Uh, u... Gefluister achter het gordijn. Uh, dat, uh, dus je je vindt genoeg opval op rustdagen. Ja, maar u was Als dus ik... ook een onderdeel van die omerta, hè? De zwijgplicht. Ja, ik ben ook niet verplicht om te spreken hierover. Nee. Ik zou buiten mijn boekje treden. Maar dan hebben we het dus over de jaren tachtig ook. Gaat Jan Segers nu aan het woord. Dus, dus, ook, dus ook in de jaren tachtig werd er al op die schaal ja, gebruikt. Ja, nog geen Epo. hè? Nee, uiteraard. Dat hoeft ja. nog niet. Maar er werden er ook al spullen genomen, zeker. Ja, ja. En op welke manier werd daar dan over gepraat? Want wordt dan gepraat over een goede werd, overwinning of uh, wel een goed spul? Er werd weinig gepraat. Ja, ja. Nee, maar goed, u zegt gefluister achter de gordijnen. Je hoorde ja. het wel. Ja, nou ja, ik werd natuurlijk een be beetje beschouwd als een, als een van hen. En dan hoor je het dus ik, meest. Ik denk dat ze niet aan elke journalist vertelde wat ze mij vertelde. Nee. Zou het interessant zijn om u te horen als er bijvoorbeeld nader onderzoek is over wat er met de Raboploeg gebeurd is? Nee, ik ben een onbetekende, een onbetekende nieuwsbron. Maar u weet wel veel van achter de gordijnen. <lacht> nou. Hm. Het is een kwestie van definitie wat veel is. Ja. Nou, daar zal dus een parlementaire enquête voor aan de pas moeten komen... om u echt uh, loslippig te maken, begrijp ik, hè? Ja, ja laten we eens proberen. Ja. Gert-Jan Gert Segers, daar, daar nog even over. De schaamte die we, die we gezien hebben, die we ja. gehoord hebben bij uh, Lance Armstrong... en ook zeg maar de vergiffenis die die vraagt, hè? want dat is nu het verhaal. Via opera krijg je de vergiffenis van het Amerikaanse ja. volk. Hoe, uh, uh, hm. Heeft u daar iets mee? Ziet u dat zo? Wat ik heel aangrijpend vond, is dat ik... Ik las net een quote dat hij het zijn zoontje moest vertellen. Ja. En zijn zoontje, die verdedigde hem altijd. Zijn, mijn vader heeft dit niet gedaan. En zijn zoon had hem nooit gevraagd, pap, heb je het gedaan? En nu moest hij vertellen dat die verdediging van zijn zoon... dat dat eh, onterecht was geweest. Nou, dat lijkt me de ultieme schaamte. Dat, is, dat is... lijkt me echt verschrikkelijk. vernederend. Mm -hmm. uh, dus dat lijkt me... En ik denk dat, dat het nog... Uh, tenminste, want je hoort hem ook wel een beetje wegdraaien... van ja, de straf is een beetje te zwaar en... en, en, en Um, Anderen deden het ook. Voor echte vergeving moet je ook wel... Echte schuld moet ook wel... Nou dat zeg ik dan maar even als uh, yeah. orthodoxe christen. Zee, dan moet die schuld ook op diep in je ook. hart uh, in, nou, Dat moet ook echt wel ja. vanuit je hart komen. Ja. En dat moet niet een mediatrucje zijn. En dat ontbrak een beetje? Nou, dat weet ik niet, daar kan ik niet over nee? oordelen. Maar als je bij opera gaat zitten... Het, is al, het, het, het, het, het heeft tijd nodig. Dus Voordat het echt bij hem bezinkt. Voordat het bij, het, bij uh, de mensen bezinkt. En uh, Ik heb nog niet het gevoel dat hij wat dat betreft... de bodem helemaal... Heeft. Ja, u heeft het over, uh, over schuld. Uh, Katholieken, meneer Van Acht, die <lacht> hebben het over schuld. en daarna kun je biechten. en dan is het over. meer. er weinig meer. <lacht> ja, precies. Vindt u dat die zaak nu met deze bekentenis. en hoe meer bekentenissen er mogelijk nog kunnen volgen. dat het dan uh, voorbij is en dat je eens op een andere manier over doping moet praten? Nou, het is goed dat, uh, dat het onderwerp ter sprake is gekomen. en dat die zaak nu open ligt, dat iedereen ervan weet. En. Uh, dat is allemaal, allemaal prima. Het is uit de, uit de geheime sfeer weggetrokken. Dat is goed. Maar, eh, anders dan eh, Gert-Jan Segers. Eh, ja, ik, vind het niet dat, ik vind dat hij heel ver is gegaan in zijn schuldbekentenis. Mm. Je kunt zeggen te laat. Dat is ook zo. Uh, toen het niet anders meer kon. Mm. Dat is ook waar. Maar hij is wel heel ver gegaan in die schuldbekentenis. Wat mij trof. Als hij spreekt over doodstraf heeft hij gelijk en de vraag mag je best opwerpen... zonder dat je daarmee uh, hmm. te kennis zou geven dat je eigenlijk weinig spijt hebt... Um, of, is, of dat nou wel rechtvaardig is. Ja. Hij, hij, maakt, het, hij ja. maakt de twee uitersten. Doodstraf zes maanden. Ja. Ja. Maar de, de meesten zijn helemaal nooit gestraft... omdat het eenvoudig niet, niet, de technische mogelijkheden daarvan niet aanwezig zijn geweest. Ja, maar even voor de mensen die later inschakelen... doodstraf betekent in zijn geval hij mag niet meer fietsen, dat uh, is hij het mag een niet maar ik vind meer. Het, het, Sophie, gaat, in het gaat natuurlijk niet alleen maar over uh, dat hij doping heeft gebruikt. Het gaat ook over de rol die hij erin heeft gespeeld. En dat hij er bovendien niet alleen jarenlang over heeft gelogen. Maar andere mensen die hem beschuldigden voor het gerecht heeft gesleept ja, En naar schadevergoeding. En eerlijk gezegd, als die. Uh, en dat ben ik wel een beetje met mijn buurman eens. Als ik luister naar de, de fragmenten die voorgegop op de radio hoorden. Als hij zegt, ik voel me nederig, op de een of andere manier is dat toch niet het eerste woord wat mij uh, in het hoofd springt. En wat ik er wel, ja, ik, ik ben maar, ik heb helemaal geen verstand van wielrennen, maar ik mag elke zomer heel graag naar de Tour de France kijken. Mm -hmm. En ja, je wilt toch wel graag een beetje in die magie blijven geloven, eerlijk ja, gezegd. Het, het is, het is op... toch wel mooi om te zien. Ja, ja wacht even. Die, uh, hij heeft gisteren wel gezegd dat het volstrekt verkeerd was en dat hij daar, daar ook nu ook, uh, spijt over betuigd, of hoe je hoe wil, wil je het gehoord hebben. Dat die een mensen heeft aangevallen. En bovendien zijn straf komt wel in de, in de, in de vorm van schatelsvergoedingsacties ja. aan razon van, van miljoenen. Ja. ja, Tot, tot, tot, tot, tot slot, één echt... dingetje nog waar ik niet nieuwsgierig ja. naar ben. Uh, uh, meneer Vannacht, doping is nu uh, verboden. Het wordt echt. Uh, afgestraft. Ja. Uh, vindt u dat ook terecht? Of moet daar anders naar gekeken worden of over gedacht worden? <tie> nee, ik vind, het, ja, ik vind het principieel terecht. Maar um, ik blijf er toch een probleem mee hebben dat het uh, vissen zal blijven in de vijver. Wie in het net terechtkomt is de klos en een hele hoop blijven rondvissen in diezelfde vijver. Dus... Dat zul je houden en dat vind ik het on de onrechtvaardige dimensie ervan. Oké, okay, maar ik wilde eigenlijk was eigenlijk nieuwsgierig naar, naar een antwoord op de gedachte: uh, moet je het blijven verbieden? Dan moet ik eerst met dokters over praten. <laughs> ja. Sofie in het Veld nog heel even: Europese wetgeving om het te verbieden, of om te zeggen, we gaan het gewoon toestaan. Want dit is de realiteit in het wielrennen. Dit is de realiteit in de sport. Laten we niet te ja, moeilijk gezegd, doen. Is dat een, een discussie waar ik helemaal niet in zit? Maar dit, is volgens, dit zijn ook internationale regels. Zeker, dus, uh, ja. Ja. Goed, ja, okay, dan wel. laten we het er hierbij. Ja, dit was een, uh, een klein deel uh, langs de lijnen, zullen we maar zeggen. Het sportblokje. <laughs> uh, we praten zo uitgebreid uh, verder over binnenlandse en buitenlandse politieke onderwerpen. Maar eerst kijken we even naar de afgelopen politieke week. Oh, weekoverzicht. Maar weet je dat elke in Europa een per rol heeft? Dat hadden wij niet beter kunnen zeggen. Heerlijk Italië. Pasta alla vongole met een pino grigio. Geen elfstedentocht. Maar daar ging het natuurlijk niet over. Frans Timmermans, een wandelende talengids. met wie we over de grens weer eens voor de dag kunnen komen. Nou, hij had het natuurlijk over Europa. Timmermans dus, die zijn talen spreekt. En wat zijn we deze week verder nog wijzer geworden? Als het je eigen duiven zijn en je zit in je hok, dan kun je er echt mee spelen. Dan, dan gaat zo'n zo beestje echt op je reageren, met je spelen. Heerlijk toch, zo gewoon ook. Dan een fractievoorzitter van de grootste regeringspartij gek op duiven is. En af en toe het hok ingaat om met ze te spelen. En daarnaast ook een toekomstig premierschap niet uit de weg gaat. Kijk, je weet nooit hoe het loopt. En als zoiets voorbij komt, dan ga je, ga je niet zeggen van nou, doe maar, doe maar niet. Rutte zit er net en als hij uit het torentje kijkt, dan ziet hij het niet. Maar ze liggen op de loer. Hij is gewaarschuwd. En van Ronald Plasterk weten we deze week dat hij geen gemakkelijke jeugd heeft gehad... en desondanks toch heel ver is gekomen. Als bij mij vroeger in het portiek de buurvrouw kwam klagen bij mijn moeder... dat ik iets niet goed had gedaan, dan was het niet de vraag welke kant mijn moeder koos. Dan zei ze tegen mij, wil je dat nooit meer doen? Want, want je, je bent de buren tot last. En we weten nu ook wie wat verdient in Den Haag. Ik heb mijn eigen loonstrook nog even bijgepakt. En dat is 143.315 euro en 86 cent. En we weten nu ook wie in het kabinet het salaris eigenlijk een fooi vindt. En de moeite niet neemt elke maand naar de overschrijving te kijken. Ja, daar hou ik echt absoluut niet bij. Ik weet dat ik veel minder verdien dan in mijn vorige baan. Of anders gezegd... Ja, meer nou, nou, zou nog mooier zijn natuurlijk. Is het verder goed te weten wie zich geen oproerkraaier noemt in de Kamer? Als beginselpartij willen wij wel handelen binnen de grenzen van onze Nederlandse rechtsorde. En dat is ook een principiële keus. Maar er zijn geen oproerkraaiers. Het gaat hier over de SGP. Die houdt zich aan de wet dat vrouwen net zoveel rechten hebben als mannen. Maar ze kijken wel linkeruit om vrouwen ook dat recht te geven. Memoreren we nog een kriebelige onderlinge aanvaring tijdens een debat. U bent nu de krant aan het lezen terwijl ik uw vraag aan het beantwoorden ben. Terwijl u de krant leest. Dat geeft mij niet zo'n hele geïnteresseerde indruk. Ja, graag zei ooit in een kabinetsvergadering van het kabinet NL... Ik luister niet met mijn ogen. U uh, leest misschien wel met uw hersencapaciteit, maar laat ik daar niet verder over doorgaan. En eindigen we met de spreuk van de week van SP Tweede Kamerlid. Kooyman. Ik kan beter een uh, flitspaal stelen. Was het in dit geval dan uh, door rood uh, rijden en geflitst worden door diezelfde flitspaal? Tros Radio 1. 18 minuten over 11 en u luistert naar Tros Kamerbreed. En in deze uitzending praten we met oud-premier Dries van Acht... van het CDA, nog steeds, ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan en D66-europarlementariër Sophie in het veld. Mevrouw in het veld, volgend jaar zijn er Europese verkiezingen. U zei in het begin al even dat ze iets vroeger zijn dan wij aanvankelijk dachten. Namelijk uh, mogelijk in mei. U wilt dan uh, opnieuw lijsttrekker zijn voor D66. En u was dat in 2004 voor het eerst. Dus uh, ja, dat is een, een doorstart. Uh, dat is dan tien jaar uh, volgend jaar in dat Europese parlement. Um, waarom wilt u eigenlijk... Uh, Doorgaan en ook met het heen en weer reizen tussen Brussel en Straatsburg. <laughs> en al die kritiek over dat vreselijke monster Brussel overheen. Laten komen. Nou, uh, juist om he, die kritiek... die in heel veel gevallen uh, gerechtvaardigd en begrijpelijk is... om <laughs> daar, er is nog nooit zo'n goed moment geweest... om Europa nou eens ingrijpend te hervormen en te verbeteren. Uh, en daar wil ik heel graag deel van uitmaken. Uh, juist omdat ik er al een tijd zit en mijn, mijn, mijn ervaring mijn, he, in wil zetten... Uh, als je weet hoe de hazen lopen... juist in periodes dat er veel hervormd moet worden... Uh, denk ik dat dat uh, goed van pas komt. Waarom juist nu? Want nou, zegt omdat, juist nu is dit een goed moment. Waarom ja, nou, omdat ze, ze zeggen onder druk wordt alles vloeibaar. We zitten midden in, uh, veel mensen zeggen een economische crisis... maar ik denk dat we eigenlijk een politiek-bestuurlijke crisis hebben. Want die economische turbulentie is van alle tijden. Oh. Um, maar het feit dat wij daar in Europa geen antwoord op konden formuleren... He, dat, we, dat we nu al aan de 25e, 26e, 27e top zitten... dat is dan Europees crisismanagement. Nou... He, wij zeggen al heel lang, Europa moet slagvaardiger, moet democratischer, moet transparanter. Uh, en Europa moet in staat worden gesteld om uh, een, een daadkrachtig antwoord te formuleren in dit soort situaties. En ik denk dat die, die crisis wel heeft blootgelegd hoe dringend dat is. Ja, maar je zou ook kunnen zeggen, u zit er nou tien jaar, het is in die tijd niet veel beter geworden. Hè? Want u zegt ook, van, we zitten nu echt in zo'n politiek-bestuurlijke crisis. Het zou ja. ook een reden kunnen zijn om te zeggen, nou, ik ga wat anders doen. Ja, nou, ik ben sowieso wat, niet wat zo is, heel wat erg... Is, ik ben op zoek naar uw inspiratie. Ja, wat is nou, in... Juist omdat je ziet dat er... Natuurlijk, de frustratie is er bij ons ook... als je ziet dat dingen uh, maar heel moeizaam veranderen. En overigens, ironisch genoeg... er zit een hele rare paradox in het feit... dat er uh, groeiende euroskepsis is. En dat die betekent... Uh, dat mensen de status quo willen behouden. He. Ik hoor ook op dit moment partijen die dan heel negatief over Europa praten. Maar dan zeggen: Ja, maar we gaan wel pas op de plaats maken en geen vergezichten. Met andere woorden, we houden alles bij het oude. Ja, op wie he, doelt alsof u het zo Op wie doelt u dan heel concreet? Nou, dat zijn, nee, dat zijn ook partijen als, als de VVD, de SP. Op een wat andere toonhoogte, maar toch ook de P van de A. Kijk, in de partij is de PVV die zegt: Van uh, jongens, het deugt niet, stekker eruit. Dat is niet mijn conclusie, maar het is in ieder geval consistent. D66 zegt, jongens, het loopt niet goed, het moet radicaal anders. Laten we het dan ook veranderen. Dus zaken als passen op de plaats, dat klinkt leuk, dat klinkt heel uh, geruststellend. Maar het betekent feitelijk dat je vasthoudt aan de manier waarop we het nu doen... terwijl iedereen het daarover eens is dat dat niet goed werkt. Ja, ja. Nou was dat uitgerekend ook deze week een, een, een uh, hoop gedoe over de speech van David Cameron, de Britse premier, die hij uiteindelijk, uh, uiteindelijk uh, vanwege de crisis in Algerije, niet heeft uitgesproken in uh, Amsterdam. Ja, maar die bepleit juist een uh, toch enige afstand uh, van Brussel tussen Engeland... en ook de Labour-partij die daar in de oppositie zit. Die zegt, we moeten toch wat flexibeler uh, met Europa gaan omgaan. Dus dat, dat samen, dat staat wel heel erg onder druk in Europa. Dat is ook zo. Maar goed, daarom zeg ik ook... we zitten ook midden in een politiek-bestuurlijke crisis. Hè, want je hebt uh, het Verenigd Koninkrijk... maar je ziet dat er ook bijvoorbeeld in allerlei uh, regio's... Uh, Catalonië, uh, Vlaanderen, uh, uh, Schotland... Uh, dat er van alles en nog wat in beweging is... Dingen blijven niet hetzelfde. Hè? De wereld verandert ook radicaal. En waar Europese integratie decennia lang ging over de, de landen onderling, de verhoudingen tussen Europese landen, gaat het nu over de positie van Europa in de wereld. Hè? Ik vind nog steeds een heel opvallend moment. Het is inmiddels denk ik een jaar of anderhalf, twee geleden. De eurozone zat diep in de problemen. Wie hebben wij gevraagd om redding? De Chinezen. Nou, als er. Eén moment was dat aangaf hoe de wereldverhoudingen zijn veranderd en hoe nodig het is dat Europa echt met één stem spreekt en dat we niet onderling kissenbissen, maar uh, dat we echt als een, een blok in de wereld staan, dan was het dat wel. Ja, u wilt een veel sterker, krachtiger Europa. Gert-Jan Segers zit een beetje ongemakkelijk te uh... schuiven op zijn stoel, <laughs> want uw partij wil dat helemaal niet. Nee, wat ik, wat ik heel, heel raar vind aan deze uh, positie van D66 is, je wil meer Europese eenheid, maar met de koers die jullie uitstippelen, duw je het Verenigd Koninkrijk naar de uitgang. Je wil een democratischer uh, Europa... Uh, terwijl de eurocepsis groeit. Je kunt niet aan Europa werken zonder draagvlak. Je kunt niet een Europa bij elkaar houden... Um, als landen inderdaad door, ja. door die lijn die jullie uitstippelen... zeggen, jongens, dan maar, um, dan maar zonder ons. Ik zou het echt dramatisch vinden als het Verenigd Koninkrijk... Uh, waar we hele nauwe banden mee hebben... als die als gevolg van die politieke lijn zegt van... jongens, en dan maar zonder ons. Nou, eerlijk gezegd Geen denk zaad. ik dat de, de... het is inderdaad dramatisch als de Britten eruit vallen... maar ze, ze pushen zichzelf naar de uitgang, hoor. Dat doen wij niet. Want juist denkt de, de reden... Dat, de, de de reden de denk, denkt u eigenlijk dat Emmel dat, uh, Cameron wilde zijn... Nee, van die speech, niet uitgesproken speech, uitgelekt dat hij het wel wat losser en wat soepeler wil, maar er niet echt uit. Maar u zegt, zij drijven zichzelf toch uh, naar de uitdaging. Nou, eerlijk gezegd vraag ik me wel eens af. Ik kan niet in Cameron's hoofd kijken... maar ik heb het idee dat hij zichzelf gewoon erg heeft klemgezet. Uh, he, want aan de ene kant heeft hij een, een zeer eurosceptisch uh, electoraat... en hij vist erg naar de stemmen van UKIP, de, de, de zeg maar hele nationalistische partij. Zo, dus een soort PVV hè, in Engeland. Uh, ja, ja, vergelijkbaar niet helemaal hetzelfde. Maar um, uh, aan de andere kant weet hij natuurlijk ook wel dat uh, uh, een, een exit uit Europa is, uh, is ook voor hun een drama. Maar opnieuw onderhandelen. Je ziet dat uh, dat merk ik in Brussel ook wel. We hebben natuurlijk decennia lang uh, altijd gezegd: nou oké, okay, de Britten die hebben een beetje een aparte positie, die probeer je dan de ruimte te geven. Begrip, maar op een gegeven moment is het begrip ook op. Als ik kijk naar mijn eigen portefeuille, politie en justitie samenwerking, uh, daar zijn de Britten heel dominant. Die, die willen dat Europa van alles doet, allerlei maatregelen. Uh, strakke, repressieve maatregelen, waar de andere landen eigenlijk weinig trek in hebben. Dus dat dringen ze heel erg op. En vervolgens zeggen ze, ja, maar dan gaan we ons eruit terugtrekken. Ja, dan merk je toch dat mensen in Brussel zeggen, ja, maar jongens, dan, dan gaan we er ook geen rekening ja, mee, ja, mee houden. Ja. Heel, heel even dat euroskepsis, ja. wat, wat, wat Gert-Jan ja. Segers net uh, aanroerde, dat is nu natuurlijk ja. ook uh, ernstig aan de gang. Hoe ja. denkt u dat ja. terug te kunnen ja, dringen? Want precies, ze hadden het net ook meneer Segers over ja. draagvlakken. Ja. Dat, dat is maar ook het, iets het, daar, wat Ik wijs nog een keer op die paradox. Als je zegt uh, uh, de euroskepsis tegengaan, dan moet je mensen dus weer uh, de regie geven over Europa. En mensen die dus zeggen, nou, we willen geen verandering... we houden het bij het, het oude, die doen dus geen recht... aan die eurosceptische stemmen. Wij zeggen, D66 zegt, het moet anders. En ik geef u één voorbeeld. We hebben in Nederland iets dat heet de Wet de Openbaarheid van Bestuur... waarmee je uh, documenten kan aanvragen. Uh, in Europa hebben we iets vergelijkbaars. Tot, uh, he, in Nederland hebben we de WOP, en dat noemen we dan de EuroWOP. Uh, ik maak daar heel veel gebruik van. Uh, ik ben zelfs al in een aantal keren naar de rechter gestapt, heb de commissie aangeklaagd, heb de raad aangeklaagd, dat ik zeg openbaarheid van bestuur, zodat burgers zelf kunnen controleren wat de bestuurders doen, is cruciaal inderdaad voor dat draagvlak, voor het scheppen van een politieke unie. Dat zijn zo ja. kleine, maar heel concrete uh, uh, uh, dingen... waarmee je burgers toch meer uh, regie in handen hebben. Ja, komt heeft. daar de scepsis vandaan? Of is de scepsis toch vooral dat heel veel mensen denken... al ons goede geld gaat naar Griekenland en gaat zelfs ongevraagd naar Egypte? en Dat, dat is misschien toch een groter ja, juist als je Ja, maar dat vind ik... Uh, uh, goed, het is, de voorbeelden die u noemt zijn niet helemaal uh, uh, adequaat... maar dat er in Europa dat er verspilling is... dat geld niet doelmatig wordt ja. uitgegeven... Uh, dat, dat, he, dat vaak niet te controleren valt, hoe het wordt uitgegeven... dat is voor D66 ook al jaren grote frustratie. Maar wat zie ik dan? He, dat hoor ik van bijvoorbeeld de VVD ook. En dan begrijp ik dus niet waarom de VVD, die notabene de premier heeft... in de regering zit, niet... Afdwingt dat er een nieuwe manier komt om die begroting te maken... wat ja. D66 wel wil. Ja, Meneer Van Acht, u bent uh, politiek actief geweest... in een periode waarbij er eigenlijk helemaal geen twijfel bestond over Europa. Iedereen was zo'n beetje uh, oningeschreven lid van de Europese beweging. <laughs> Hoe komt die verandering? Nou, in ieder nou uh, u schrijft het, uh, omschrijft het een beetje, een beetje zwart-wit... Um, ik heb nog aan tafel gezeten in de Europese Raad, in vergaderingen... waar uh, Margaret Thatcher met het, uh, met het handtasje op de tafel timmerde. I want my money back. Dat ja. heeft u live en gezien. Dat is de levende bijgezeten. geschiedenis die we hier horen. <laughs> en die, ik heb er toen nog zelfs gesteund. Maar dat is misschien niet helemaal relevant om dat toe te voegen. En daar kreeg ik later spijt van. Want u en, zei dat en, willen wij ook, dat en geld En ik terug. heb ook nu een, een hardere opstelling tegen de Engelsen. Ja. Het is zeker niet waar dierbare vriend, zegers, dat, uh, dat het door, uh, door onze manier van doen is in de laatste jaren, dat de Engelsen geleidelijk aan zich gaan verwijderen zijn van, of die... want dit gedonder is al heel lang met de Engelsen, en ze, de eurozone hebben ze al heel lang geleden niet aan mee te doen. De euro, ja. Uh, ja, de euro. Zijn, ja. En ze hebben al heel lang geleden besloten niet mee te doen aan Schengen. Bedoelt u nou eigenlijk te zeggen dat het maar beter is dat ze ophoepelen? Nou, eh, ik moet dan vandaag eh, thuiskomen met het verhaal dat ik alleen maar verstandige uitspraken heb nou, gedaan. Dus uh... ik moet me nu geweldig op mijn tong bijten. Er zijn momenten waarop ik dat denk. Verdomd, generaal de Gaulle had niet helemaal ongelijk. Want die heeft zeg maar, zo lang mogelijk gezegd: hou die Engelsen door buiten, want het versteert de Europese uh, samenwerking. Dat is niet wat u vindt, mevrouw nee. Intveld. Nee, u ik, zegt de Engelsen moeten erbij blijven. Dus Ze moeten erbij blijven. En ik denk wat we uiteindelijk moeten doen... is uh, ten eerste de-escaleren. Zorgen dat Cameron ook zonder al te groot gezichtsverlies... Uh, uit de gordijnen kan komen, zou ik maar zeggen. En dat we met z'n allen weer rond de tafel gaan zitten. Uh, wat wel goed is, uh, überhaupt aan, aan de, de, de, de crisis waar we nu middenin zitten... maar ook dit uh, incident, is dat er heel veel discussie is. Ook bij ons, he, want dat heeft ook in Nederland heel veel discussie aangejaagd van waar willen we heen met Europa? En ja, de, de stemming is vaak negatief... maar ik ben als D66er toch heel blij met het feit dat er zoveel debat is. Ja, meneer Segers. Ja, wel, uh, ik denk trouwens dat in de jaren 70 dat mensen weinig merkten van uh, Europa. En daardoor dachten van, nou jongens, dus, uh, de, het zal wel goed zijn. Nu merken we er meer van. En er is inderdaad groeiende eurocepsis. Maar ik begrijp dan niet dat D66 het heeft over uh, mensen regie teruggeven. Maar als dan cruciale beslissingen moeten worden genomen... willen wij meer bevoegdheden overdragen. Willen wij uh, uh, rond het Europese noodfonds... willen wij democratische bevoegdheden uh, uit handen geven. Dat op dat soort uh, momenten een partij als D66 die altijd voor referenda... Was, dan zeg van. Maar nu vragen we even de volgende. Meneer Segers, niet, niet dit, om is, dit, is een, dit is inderdaad een, een fictie die uh, zeer wijd verbreid is. Namelijk dat we alleen maar meer macht aan Brussel willen geven en dat we de macht dan kwijt zijn. Allereerst, heel veel van die macht is lang in Brussel. Laten we daar nou toch eens helder over zijn. Die is helemaal niet meer in Den Haag... en kan dus niet meer weggegeven worden. Die is in Brussel, in Washington, in Berlijn. Um, uh, en het tweede is dat wat D66 wil... is. He, wij zeggen niet alleen maar meer bevoegdheden uh, voor, voor Brussel... om in te grijpen, bijvoorbeeld als er ergens... Uh, uh, he, landen zich niet aan de regels houden... Um, maar dan ook meer democratische controle op die ja. macht. Ja. Macht en controle op de macht gaan samen. En op dit moment, meneer Segers, is er geen controle... op de macht want die ligt in in berlijn in parijs in brussel en we hebben geen idee, de burgers hebben geen idee. Dus D66 zegt, uh, in die politieke unie uh, heb je democratische controle op de macht. Kan bijvoorbeeld de burger bepalen uh, wie de bestuurders worden. We hebben nu bijvoorbeeld een president van de Europese Unie, meneer Van Rompuy. Nou, ik kan me niet herinneren dat er ooit maar één burger heeft gestemd voor meneer Van Rompuy. Ja. Dan moeten we daar toch niet aan vast willen houden? Zou het in dat verband ook fijn zijn als we bijvoorbeeld minister Dijsselbloem zouden kunnen kiezen tot voorzitter van de eurogroep? <laughs> nou, bijvoorbeeld verkiezingen. Nee. Ja, nou ja. Ja, ja, die, maar, wordt, kijk, ik vind die wordt wel, waarschijnlijk kijk, benoemd. Ik vind wel. Uh, ik, uh, ik juich de, de benoeming zeer toe. Ik vind het een uh, ontzettend goede kans voor Nederland... om weer eens uh, niet alleen maar aan de knoppen te kunnen zitten... maar ook een constructieve bijdrage te kunnen leveren. Dus ik vind, dat, uh, ik vind het heel fijn dat dit gaat gebeuren. Uh, maar het toont meteen ook wel aan... van hoe dat soort benoemingen gaan. Ja, hè? Precies, het is dat is onder, nou, en daar, daarvan zeggen wij dus als D66... daar moet je van af. En in een politieke ja, hoe, unie hoe, hoe, heb je het, geen achterkamertjes meer. Zet, uh, om je opnieuw in de reden te hmm. vallen... Maar hoe dan? Want dit is natuurlijk wel het punt. Dat, dit is een spel waar de Cosa Nostra nog iets van kan, uh, kan leren. Ja. Ik bedoel, wij weten niet wat er allemaal gebeurt. Nederland stuurt uh, ja. uh, een vrachtvliegtuig naar Mali om de Fransen te paaien... om dan maar ja tegen Dijsselbloem te zeggen. Zoiets misschien. Geef eens een, een, een licht eens wat op van dat spel achter de schermen... wat u ook in Brussel proeft over deze baan. Um, nou, niet, niet specifiek over deze baan... maar op deze manier worden natuurlijk functies, heel veel van dit soort functies geregeld. En dat is regel. mij al jaren een doorn in het oog. Wat je zou moeten hebben... Kijk, in, in Nederland bijvoorbeeld, wij gaan uh, uh, stemmen voor de Tweede Kamer... en de regering die dan wordt gevormd is een, een afspiegeling zeg maar, van die verkiezingen. Hè? Die de partijen die een meerderheid halen. Dat zou je in Europa ook moeten hebben. Nu kunnen mensen het Europees parlement kiezen. Maar de, tussen aanhalingstekens, regering van Europa. Ja. De Europese Commissie wordt vervolgens weer door de hoofdsteden in, in een of andere uh, onduidelijke deal vastgesteld. Mm. Nou, dat mag dus niet meer. Ik vind ook dat... Al, hè, we hebben bijvoorbeeld de supercommissaris uh, Olly Rehn van Begrotingszaken. Uh, Goeie man en goede zaak dat hij die bevoegdheden heeft gekregen. Maar in een normale democratie zijn mm. mensen met zoveel macht... individueel verantwoordingsschuldig tegenover het parlement in het openbaar. Ja. Nou, dat zijn dingen die dus dringend moeten veranderen. Ga ja, je aan zeggen? Bijvoorbeeld als, als Dijsselbloem in die eurogroep er een potje van maakt... Wij kunnen er niks over uh, zeggen. Het uh, Europees Parlement, ja. bij mijn weten, kan er niks over zeggen. Ja. Dat uh, doen de uh, heren en dames uh, daar uh, een beetje onderling. Ja, nee, er zat bij ons ook veel uh, ongemak over de keus uh, om hem uh, te kandideren. Um, met uiteindelijk het voordeel van de twijfel. Van, uh, uh, wel zuinig, hè? Ja, een beetje, een beetje zuinig inderdaad. Omdat het toch wel ook de, de vraag is of het, of het de positie uh, van Nederland helpt. Maar hè? kan je het ook anders zeggen, namelijk. We mogen hartstikke blij zijn dat we Nederlander op die post hebben... na zo'n periode van uh, zuinig praten over Europa. We horen er weer helemaal bij. Sterker nog, we zitten op een topplek. Ja, maar wel midden in een crisis. En, dat is wel leuk. Um, Zit er bovenop. Je ja. kan een touwtje strekken. Ja, nou, het lijkt me voor hem persoonlijk verschrikkelijk Van ja, Ik bedoel, okay. uh, minister, minister van, minister van um, Financiën zijn... Ja, maar ja, iemand moet Nederland, het doen. En zou het dan niet fijn zijn als een Nederlander het zou doen? Um, uh, met, met enige zuinigheid. Met enige zuinigheid. Meneer Van Acht, u kijkt daar anders ja. naar. Nou, ik vind het geweldig als uh, Dijsselbloem daar komt zitten en dan wijst, het, wijst alles op. Um, omdat dat een, um, een heroriënteringsproces mogelijk maakt in Nederland. U duidt er daar al een beetje op. Uh, we kunnen minder hard voeteren tegen die Unie waar Dijsselbloem, uh, Dijsselbloem een, een topman in geworden is. Uh, dat is een en overigens. Nu we het toch over personen hebben. Ja, graag. Uh, daar viel de naam van, uh, van Herman van Rompuy. Ja. Nou, het enige wat aan die man mankeert... Ja. is dat hij, omdat het bestel zulks nog niet toelaat... niet gekozen is door ons allen. Mm -hmm. Maar verder kan Europa buitengewoon gelukkig zijn... juist met deze man. En hij is Belg, zo so wat. Ja, <laughs> maar toch, maar toch nog, nog, nog één keer dat punt van, die, van, dat, van dat draagvlak... Um, Europa is wat mij betreft veel te belangrijk en veel te mooi... om het aan een elite over te laten. Dus je zult echt aan dat draagvlak moeten werken. En als D66 dan zegt, van wij moeten Europese belastingen hebben... wij moeten de schulden allemaal um, op één hoop... dan draag je bevoegdheid over. En dat kun je niet inderdaad maar met een kleine ja, elite beslissen. Meneer... Dat, zul, dat soort beslissingen moet je nemen met met het draagvlak. Ja, maar, ja, Precies, maar op dit moment is het zo... dat hoe die Europese begroting tot stand komt... is ook een buitengewoon mistig proces... waar niemand wat, over, uh, he, niemand wat van kan zien. Wat D66 zegt is... schaf nou dat hele circus van die nationale bijdrage af. Schaf dat af en vervang dat... door een systeem van eigen middelen. Overigens, die eigen middelen bestaan al. En de eerste 30, 40 jaar... van de Europese uh, uh, eenwording waren er alleen maar eigen middelen. Dus het is ook niet iets heel nieuws. En de ruzie over het geld en de... De, de, het systeem wat er nu is, he, waardoor geld alleen maar uitgegeven kan worden... aan landbouw en allerlei andere onzinnige subsidies, daar moeten we van af. Maar yes. in het huidige systeem, meneer Segers, waar u aan vasthoudt, kan dat niet. Daarom zegt D66, je moet een systeem hebben van eigen middelen... waarbij er gewoon elk jaar in het parlement, in het openbaar... de begroting wordt vastgesteld, want okay. daar kunnen burgers wat over zeggen. Oké, okay, we, rond, we ronden dit onderwerp bijna af, want we hebben nog een ander belangrijk onderwerp... wat we met u drieën willen bespreken. Maar toch tot slot nog heel even, mevrouw Inveld, straks die nieuwe verkiezingen. 2014, moeten er ook weer nieuwe eurocommissarissen gekozen worden. Uh, Partij van de Arbeid heeft al twee zwaargewichten nu in, uh, in het landsbestuur. Uh, zou het niet eens tijd zijn voor een D66er om dan uh, in zo'n positie in Dag, Brussel terecht me, te komen? Dat lijkt me fantastisch voor, uh, voor Europa, voor Nederland en voor D66. Noem eens naam, de, wie zou het bijvoorbeeld de, heel goed doen? Nou ja, doen? De, de systematiek op dit moment is dat nationale regeringen iemand voordraagt. Dus ja. ik zou natuurlijk, zou het prachtig vinden als VVD en PvdA uh, dat zouden over ja, en wie maar, zouden ze dan bijvoorbeeld het... kunnen voordragen? Volgens mij staat dat nog niet op hun agenda. Nee, nee maar Nou mobiel... is een naam, want ik kan me voorstellen dat d 66 nou ja. daar wel over nadenkt, toch? Wie, wie zou u graag voorgedragen zien? Ja, ja we, we hebben natuurlijk allerlei goede uh, mensen die, uh, die ook veel ervaring in Europa hebben. Maar die springt ook... er vast niet alleen wel uit. maar politieke ervaring, maar uh, nee, ja god, ik ga hier niet een, uh, wij, een wij, wij, naam, een naam wij... lanceren. Maar er zijn er genoeg. We hebben, ja. we hebben veel nieuwe mensen in. Die er ook zin in zou hebben, denken wij dan aan. Nou, ik kan me bijna niemand voorstellen die daar dus, geen zin in zou hebben. Nee, nee, kijk, de, de Partij van de Arbeid heeft nou hm. twee uh, mensen... met Dijsselbloem en Timmermans, die in die buitenlandhoek... heel prominent ook uh, in dat Europese speelveld een rol spelen. Um, er zit nu een VVD-commissaris, mevrouw Kroes, die gaat weg. Dus daarom is de vraag van, nou D66 zou kunnen zeggen... misschien willen wij daar wel eens gaan zitten... met een nieuw, fris, jong gezicht, jonger gezicht dan doorgaans. Ja, want ze zeggen toch altijd uh, die rare uitspraak... Van, uh, uh, dat meestal uh, oud-politici daar een plek nog in Europa kunnen ja. vinden... als zie je niks meer... Ja. Uh... Nou, dat is wel aardig in het Europees Parlement overigens... dat daar in de afgelopen jaren echt een enorme ja. verjonging ja. heeft plaatsgevonden. Maar dat u gaat er heel een... mooi omheen. U bent ja. niet van plan om een naam te noemen, hè? Nee, Geloof maar ik. nee. Dan noem ik een naam. <laughs> het was leuk ja, ja. geweest. Dan, oh, dan noem ik een naam. Vannacht. Sophie. Sofie okay. Inveld voor Eurocommissaris. Ja, de, we hebben hem genoteerd. We het niveau van feminisering van de commissie gelijk. Want Nelly Kroes gaat weg. Ja, dat is okay. dan ook weer waar. Nou, nou één goed. naam hebben bij we deze? er toch uit. Hoe dan ook. Genoteerd. En daarmee is het acht minuten over half twaalf geworden. U luistert naar Troskamerbreed. Wij hebben vandaag aan tafel Sofie Inveld, Eurocommissaris. Eurocommissaris, <lacht> ik neem van te nou, Goed. Europarlementariër parlementariër voor D66. Dries van Acht is bij ons oud-premier, lid van CDA. En Gert-Jan Segers in de Tweede Kamer voor de ChristenUnie. Meneer Van Acht, we gaan uh, uh, uh, met u verder. U bent betrokken bij het burgerinitiatief Sloop de Muur. U gaat dinsdag 65.000 handtekeningen aanbieden aan de Tweede Kamer... in de oh. hoop dat de Tweede Kamer wil gaan debatteren over de muur... die Israël bouwt om zich te wapenen tegen Palestijnse terreuraanslagen. Die muur die loopt ook over Palestijns grondgebied. Volgens internationaal recht mag dat niet... U wil daar actie tegen. Wat wilt u precies bereiken met die opgehaalde handtekeningen? Een Kamerdebat op zijn minst. Um, hopelijk komt dat er. Ik zie nu al de bedenkingen die uh, van elders zullen worden aangevoerd daartegen. Een Kamerdebat over uh, hoe wordt nu eindelijk... Uh, door ons mede door ons toedoen bereikt... dat gevolg wordt gegeven aan die, uh, aan die uitspraak... Van het internationaal gerechtshof van 2004, die buitengewoon kernachtig was. Bijna vierkant klaar bewoordingen. En met, uh, um, uh, um. met grootst mogelijke meerderheid is gedaan, van 14 uit 15, door rechters uit alle windstreken, uit alle rechtsstelsels ter wereld. En die luiden: deze muur voor zover gebouwd op Palestijns gebied, en dat er 70% van die muur is in zover onrechtmatig. En moet dus worden afgebroken. En mag dus niet voortgebouwd worden op Palestijns gebied. Ja. En de boeren die intussen uh, enorme schade hebben geleden... omdat hun land helaas westelijk aan de verkeerde kant voor hen... van die muur terechtgekomen was moeten worden schadeloos gesteld en nog een aantal dingen. Maar dit is de essentie. U wilt dat de Kamer daarover gaat debatteren. En u wilt misschien ook daarin actie van de Nederlandse regering. Ja, ik, kijk, er staat, er staat ook, um, ook in de uitspraak van het Hof... Um, dat alle staten de plicht hebben... de plicht hebben te verzekeren... to ensure dat uh, de staat Israël zich... Uh, aan deze normen van internationaal recht gehoorzaamd. Ja, maar ja, er gebeurt niks. En er gebeurt helemaal niks. Nee, dat komt dan en door. nu hebben wij artikel, Boing, een artikel 90 in de grondwet. Dat is een tweede reden waarom we iets moeten doen. Wij hebben een artikel in de grondwet dat bij mij weten... geen enkel ander land heeft van die aard. En dat luidt, de regering bevordert de internationale rechtsorde. Wel nu, als je nou voor je ziet dat hier een land... Er zijn natuurlijk veel meer schendingen van rechtsorde daar niet van. We hebben het nou over deze. Dat, dat Israël uh, de uitspraak van het internationale hof volstrekt wegwerpt. Dat hebben ze dezelfde dag al gedaan. Mm -hmm. Vervolgens uitspraak van de algemene vergadering van de VN. Met 160 en nog wat stemmen voor. Die al dus sprak als het hof deed. Israël trekte zich niets van aan. En er wordt mm -hmm. doorgebouwd, doorgebouwd, elke dag. Nou, dan zeg ik. To ensure is ook onze plicht van Nederland en andere landen. Maar goed, dan, daar heb ik ja. geen geen. Invloed. Nee, maar goed, ja. maar geeft u eens een, een, een, een antwoord op de vraag van waarom denkt u dat dat komt dat Nederland uh, daar geen boodschap aan heeft? Er worden oh, een reeks van redenen voor. Nou, noem er eens één. Waarom het, nou ja, ja, dat wil ik wel doen, maar dan ben ik ook dus zeer onvolledig. Nou, belangrijkste ja. reden waarom Nederland. Aan een groot deel van Nederland, een slinkend deel, overigens duidelijk zichtbaar slinkend deel van Nederland, zozeer Ataria Traver, dat betekent door dik en dun, mm, pro-Israël is, is holocaust. Het grote woord moet vallen. Is holocaust en eh, het breed gedeelde schuldgevoel in meerdere of mindere mate bij menigingen aanwezig dat wij Nederland, in die tijd niet, lang niet alles gedaan hebben wat gekund zou hebben... en daarhalve gemoeten zou hebben om Joodse mensen te redden. En in, in een poging om, om dat schuldgevoel... om daarvan verlost te raken en daar wat aan te doen... Compenseren we, overcompenseren we dat met, staat, met, met steun aan de staat Israël. Het is geen heel iets anders. Is. Ja, meneer, meneer Segers, uh, uh, u bent ook met uw partij altijd erg betrokken bij Israël. Wat, ja. wat, als u het verhaal van Van Acht zo hoort... Wat, wat vindt u ervan dat Israël die muur daadwerkelijk op Palestijns grondgebied bouwt... terwijl daar in internationaal recht een verbod op is? Het allereerste is, is dat die, uh, het is overigens geen muur. Het is voor het overgrootste over grootste deel, voor 96% is het een hek... Het betekent 4 wel 4 dat je is er niet muur, doorheen dus het feit. Nou, daar, daar, valt, daar valt ook nog wat nodig over te zeggen. Want we moeten voordat we het debat beginnen, moeten wel de feiten op tafel liggen. Dat is eerst dus dat er sprake is over een grote de deel van een hek... en niet de muur. Dus als je zegt, sloop de muur, dat is toch wel nou ja, enigszins demagogisch... Um, ah ja, Laten we hek. wel wezen, je kan er niet doorheen. Hè? Nou, deze, maar dat is, dat is dus Sloop het hek. hek. Oké, okay, de groep heet van nu af <laughs> aan... De we hebben een naamwijziging doorgevoerd. Www. Het tweede, er, er zijn wel gaten gemaakt. Zodat, uh, want er zijn inderdaad onrechtvaardige situaties uh, ontstaan. Maar er zijn wel gaten gemaakt, zodat ja. sommige boeren terug kunnen. Er ja, heeft compensatie plaatsgevonden. En uh, er zijn tunnels uh, gemaakt. En er zijn rechtszaken geweest. Kom daar eens om in een ander... Uh, land in de regio, dat uh, je naar het hof toe kunt gaan... en zegt, van dit is onrechtvaardig, wij leggen het voor. En de rechter zegt, inderdaad, de route moet wijzigen. Maar ik heb nog één, één belangrijke uh, opmerking vooraf. Waarom heb ik inderdaad een ander standpunt? Ik heb zeven jaar in Egypte gewoond en ik heb daar heel veel vrienden. Maar ik weet ook hoe daar over Joden gesproken wordt... en hoe over Israël wordt gesproken. De acceptatie van Israël is nul. Dus die, dat hek is bittere noodzaak in een regio... waarin mensen uiteindelijk het, op, het bestaan van Israël uh, gemunt hebben. Maar u bent nog niet helemaal ingegaan, toch, vind ik, op, op de opmerking. In 2004 is er over een uitspraak gedaan. Ja. Israël houdt zich niet aan die uitspraak. Wat vindt u daarvan? Eén, uh, het hek is dus bittere noodzaak. Daarvoor waren er, waren er heel veel aanslagen. Nee, maar daar is zel, uh, ook. Ja, u gaat, u gaat, gaat het nu nuanceren, maar die uitspraak ligt er. Ja, ik, ik, van het hoogste gerechtshof wat er maar bestaat in ja, maar de maar wereld. Wat, het staat dus wel in de context van het overleven uh, van een land. In een regio dat dus zeer vijandig uh, is gezind. En uh, de, uh, de, uh, het. Het hek neemt geen voorschot op een verdeling... tussen Israël uh, en een toekomstig Palestina. Dus het is niet een, een, een grens um, die is getrokken... maar het is een veiligheidshek. Nee, maar het gaat... gaat de, de, de, de, we willen gewoon een antwoord op de vraag. Er is gewoon een uitspraak van dat hof. Ja. Een hof wat wij in Nederland ook bijna grondwettelijk uh, omarmen. Hè, want we willen alles doen in de wereld... om uitspraken van dit soort instellingen uh, te doen uh, laten realiseren. Uh, wat vindt u ervan dat niemand daar een boodschap aan heeft? Uh, dat is niet helemaal waar, want uh, Israël geeft zich wel rekenschap... van het feit van hoe dat, hoe, hoe die, hoe dat hek precies, uh, nou, precies het gaat loopt. Dat nou, er, er hebben correcties plaatsgevonden op basis van rechtelijke uitspraken er niet staan. Israël. Maar het mag er niet staan volgens de uitspraak uit is Voor een, voor een groot deel loopt het wel over de groene lijn. En er, er zijn dus Joodse nederzettingen op de Westbank die dus ook beschermd moet worden, dan het toekomstig debat over een, maar, een, een Wacht even, want die Joodse nederzettingen, ik zie oh, meneer Van Acht meteen al neem, kijken. Maar die zijn er ook. Die, ja, maar die, die zijn er, dus die rechtmatig, helemaal niet beschermd, meneer Van Acht. Waardig. Die worden er helemaal niet gezegd. daar zelfmoordaanslagen plaatsvinden? Ja, dat, dan, dan, dan komen we in een sfeer van demagogisch taalgebruik. Nee, maar da, daarom um, staat dat even, he. ja, even op die mogen nederzettingen. De, mogen die nederzettingen de, er de zijn. nederzettingen, dat is uw stelling, de nederzettingen moeten ook beschermd worden. Nee, ik zeg niet dat ze daar per se uh, moeten blijven. Dat is onderdeel van, het, van, het, van de vredesbesprekingen tussen de Palestijnen en de Israëliërs. Hoe gaat die grens lopen? Welke compensaties vinden plaats? Dat is een uiterst ingewikkeld debat zal het zijn. En hoe eerder dat gesprek begint, des te beter. Meneer Van Acht, u, u heeft uw handen bijna uh, ten ja. hemel in een soort van dit ja. is hopeloos? Een de groot deel van, van, het hek, van het hek vooruit, oké, okay, oké, okay, het hek. Het kan mij het schelen, als, het, als de boeren niet op hun land kunnen komen vrijwel... Dan is, dat daar, dan is het daarmee de ellende daar. Ja. Um, en die nederzettingen um, mogen er niet staan? Die nederzettingen mogen, mogen er, er niet helemaal zijn. niet zijn. Uh, dus we gaan het toch niet een hek bouwen... om mede om nederzettingen te beschermen... Mensen. Tegen die er niet te mensen zijn. in nederzettingen. Mensen te beschermen in nederzettingen die er helemaal niet mogen zijn. Die mensen hadden er dus ook helemaal niet mogen zijn als kolonist. Ja. En dat is... Dat, nou vind ik de zaak helemaal op zijn kop zetten, om te zeggen... die nederzettingen, die, ja, die, ja, die staan er wel. Ja, die, nou, dat is onrechtmatig. En dat mag eigenlijk niet. Die moeten maar uitonderhandeld worden. Ja, uitonderhandeld worden. Uh, dan die komen er steeds er, meer bij. En die uitspraak en, ligt er uit en, 2004. En mocht, nou wacht dat... Die, die muur of dat hek... Het Hof spreekt overigens wel van muur en legt dat ook uit waarom. Um, uh, wordt dan ook om die nederzettingen heen gebouwd... en daarom is, is 70% van die muur... niet zomaar een beetje, 70% van die muur ligt... Op, uh, op Palestijns bezet gebied en is dus wederrechtelijk. Ja, Sofie in het veld, dit is zo'n beetje het pijnlijkste onderwerp, uh, denken wij, als redactie, waar je het over kunt hebben. Ja. Uh, de, de gevoeligheden zijn enorm. Ja. Nou, het, uh, dat uh, overigens vanuit Europees perspectief vind ik het altijd nog zeer betreurenswaardig dat uh, er twee landen zijn, namelijk Nederland en het Verenigd Koninkrijk, die nog steeds blokkeren dat, er, dat Europa met één stem spreekt in dit conflict. Maar dat hek, even los van de juridische, of de muur, los van de juridische aspecten... Um, als het gaat over de veiligheid van de mensen in die regio... die veiligheid die kan toch het beste gegarandeerd worden... door uh, een vredesproces, door deescalatie. En zo'n hek, of het er nou mag staan of niet, provoceert. Uh, en je ziet dat er een proces is van escalatie. Daar draagt zo'n muur aan bij. En ik ken geen enkel voorbeeld, meneer Segers... uit de geschiedenis van de mensheid van een muur... die heeft bijgedragen aan een vredesproces. Want eh, er zal uiteindelijk, en dat is natuurlijk het problematische... ze zeggen altijd, uh, uh, je onderhandelt met je vijanden, niet met je vrienden. Uh, en je moet dus met vijanden, mensen die elkaar over en weer... van alles hebben aangedaan, moet je rond de tafel gaan zitten. En ik, ik, wat meneer Van Acht net zei, van wij zijn traditioneel... Uh, pro-Israël. Vanwege uh, het schuldgevoel in de holocaust. Ja, ik denk overigens ook wel vanwege onze uh, Atlantische connecties. No. Er nou, zijn het... een paar redenen meer, maar die mocht ja. je niet ja. nee, maar Leg ja. dat heel ja. even uit. Onze, onze band met ja, Amerika met de is de belangrijk... Verenigde en Staten, zetten we niet ja, graag op het spel. je overigens ook ziet dat die toch zo langzamerhand... eigenlijk wel steeds ongemakkelijker beginnen te worden... Uh, bij uh, de houding van Israël. Maar ik vind overigens dat je ook heel goed... Pro-Israël en ook pro-Palestijnen kan zijn. Waarom is pro-Israël per se tegen de Palestijnen en andersom? Nee, Want het, het belang is. En ik ben uh, uh, uh, uh, nou ja goed, maar de, u, het standpunt wat u inneemt, uh, is zeer ten nadele van Palestijnen. En u, zegt, u heeft zelf gezegd van de sfeer in, in Egypte. Dan is het toch. Ik bedoel, hoe kan een land nou denken dat je die sfeer gaat verbeteren... door een hek neer te zetten? Ja. Ja. Uh, Gertjan jan Segers, inderdaad het, uh, wat Sofie in het veld hier uh, ter tafel brengt... Het is, uh, als je uh, tegen het een bent, uh, dan ben je voor het ander. Dat, het is altijd pro of, uh, of contra. En u zegt, dat ben ik niet. Nee, ik heb uh, Palestijnse vrienden. Ik heb uh, ja. veel Arabische vrienden. Dus het is, het is onzin om te zeggen dat. Uh, uh, als je, uh, dus ik heb aan de andere kant van de, uh, van de grens uh, uh, gewoond. Uh, maar wat Magiet uh, net zegt, deze discussie is, uh, is, is uh, super sensitief. Ja. Ja. Uh, nog voor de uitzending wordt al getwitterd dat uh, wij hier een extremist aan tafel hebben, namelijk de heer Van Acht. Ja. Uh, het, is, het is een onderwerp... wat je bijna niet durft te bespreken. Nee, en mijn enige hoop, en, en, uh, en dat delen we echt... is dat, inderdaad, dat er een vrede uh, weer opnieuw een vredesproces uh, komt. Want dat, het Egypte waar ik heb gewoond... dat is een land wat vele oorlogen heeft uitgevoerd met Israël... en op een goed moment... een hele bewuste keuze heeft gemaakt... onder president Sadat. Wij gaan vrede sluiten. Ik ga naar Tel Aviv... Uh, Sadat heeft het uh, parlement toegesproken... en er is vrede gesloten die duurt tot de dag van vandaag. Dus dan hoef je inderdaad niet van elkaar te houden... om wel in vrede te kunnen leven. Ja. Want, uh, Egypte had uh, wel een eigen grondgebied natuurlijk. Hè? Nee, maar Israël, Israël heeft daarin, is daarin een betrouwbare partner gebleken. Hij heeft gezegd, wij geven de Suez terug... Um, datzelfde had je kunnen voorstellen rond de Gazastrook. En dat is niet gebeurd. Nog ja. altijd komen er raketten vanuit Gazastrook op Israël... op is uh, Israëlische dorpen met het doel om zoveel mogelijk burgers te raken. Meneer Van Acht, de deze hele discussie... Wat, wat denkt u met uw burgerinitiatief daaraan uh, te kunnen doen? Nou, in ieder geval een, een, een nieuwe opleving... van de, de maatschappelijke discussie binnen Nederland... over het vraagstuk dat is een beetje is weggezakt... om die muur staat er al zo lang en hebben we het al zoveel over gehad. En nou, laat dan maar... Dat is een beetje de sfeer geworden, begrijpelijk, want zo gaat het altijd. Um, als mensen aan een situatie beginnen te wennen die niet deugt. Um, dus ik wil dat weer oppoken. Of niet ik, maar de mensen die eigenlijk al het werk voor dat initiatief hebben gedaan. Ik ben maar een aanbieder. Ja, er staan ook veel handtekeningen op die lijst van uh, politici, hè? van alle ja. gezintes. Ja, er staan heel veel handtekeningen op van mensen die, uh, die ook tellen in, in, in het maatschappelijk leven van nu. Dat is een zeker waar. Maar ik is nog één ding wat ik zeker ja? Ja. moet zeggen. Onze vriend Zegers begint nu een betoog over de Egyptenaren... die zo, zo verstandig en zo wijs... onderhandeld hebben. En Israël heeft daar ook zo... ook zo wijs en verstandig op gereageerd. En we... Uh, Luister Onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen... zijn er heel veel geweest. en hebben tot geen enkel resultaat... Ge, uh, ge, uh, ge, uh, weten te komen. En nu... Waarom, waarom wil het me niet lukken om die onderhandelingen nu op gang te brengen? Gesteld al dat Netanyahu dat wil, kwot non. quot hm. zeker niet, betekent dat. Helemaal ja. niet. Ik zal het ook dadelijk daarover zeggen waarom dat zo is. Um, maar in ieder geval, het is totaal onmogelijk voor de Palestijnen. Dat moet toch iedereen begrijpen. Om in onderhandeling te treden met, met de bezetter. Wat is het? De bezetter. Bezettende macht terwijl die bezettende macht dagelijks bezig is... nieuwe nederzettingen te plaatsen in het gebied waarover onderhandeld wordt. Wat is dit voor gedoe? Een totaal ander nou? uitgangspunt, zeg je, helemaal niet over... dan in Egypte niet onderhandelen. Geert-Jan Segers daarover. Nou, uh, een andere president wat er ligt is, uh, is Gaza. Israël heeft zich volledig... Ja, maar geef geef, maar geef gaat... zijn antwoord uh. hierop wat, wat vannacht de beren brengt. Nou, ik zie dat, dat het een uiterst complexe uh, situatie wordt, wat steeds uh, complexer wordt, maar omdat, omdat ze zowel... doorbouwen. Is dat het een oneerlijke situatie is. De Palestijnen zitten in een totaal andere positie dan mm -hmm. de Egyptenaren. En u trekt die vergelijking en van acht zegt dat is geen juiste vergelijking. In 2000 waren ze daar heel, heel dichtbij. Uh, en ging het inderdaad om, het, om, het, uh, om, om de Westbank, waar Barak bereid was om dat terug te geven voor het overgrote deel met een aantal landcompensaties. Uh, Um, en dat was een kans geweest waarop destijds Arafat... in de, positie, in de voetsporen van Sadat had kunnen uh, treden... en daar ja tegen had kunnen zeggen. En dat, en dat is niet gebeurd. En dat is een tragedie. Nou, dus... leg we nou eens uit, dierbare vriend... Hoe, je, hoe het feit dat het in 2000 net niet gelukt is om tot akkoord te komen... vandaag de dag kan rechtvaardigen. 2014 zitten we nu, 13... Nou, Ik ben al bij de Europese verkiezingen ja. 2013. Um, dat, dat nu Israël het recht zou hebben om door te bouwen en daarmee nee, Ik zeg niet dat Israël. Um, en daar dus onderhandelingen dat heeft te maken. Ik denk, ik denk dat het niet in het belang van Israël is. Uh, om daarmee door te gaan. Omdat ook in demografisch opzicht uh, uh, dat een, een, een, een, uh, een verlies uh, zal zijn. Dus ik hmm. denk dat het in het belang van Israël is... is om inderdaad terug te gaan naar de, naar de onderhandelingstafel... en de gesprekken te beginnen om echt een definitief... Maar ophouden met Douwe dan meteen? Nou, ik me, dat, dat zou dat dat uw zou wijsheid, dat, dat, dat dat zou dat zou wijsheid, wijsheid lijken, zegt u. Dat zou, mij, zou dat, zou dat, zou dat mij wat u betreft ook een oproep van Nederland aan Israël mogen zijn? Ophouden met bouwen daar? Uh, dat heeft, dat heeft uh, Nederland al gedaan. Nee, Europa die heeft dat gedaan. Maar, nee, uh, maar en dat het, lijkt me, het lijkt mij geen winnende strategie om daar te bouwen... Waar, waarbij je weet hm. dat er vroeg of laat ooit zal er een regeling moeten komen... waarbij je land teruggeeft. en Het wordt alleen maar complexer. Ja. Alleen wat ik, wat ik van de heer Van Acht niet begrijp... is dat hij zich geen rekenschap geeft van het feit dat het hek er moest komen. Dat er gruwelijke aanslagen hebben plaatsgevonden in, in Israël. En dat dit als tijdelijke noodmaatregel... Eh, tot, tot die vredesonderhandelingen natuurlijk wel een functie heeft. Ja. Nou, U heeft is... nog één minuut, meneer ja, Van Acht. Luister, Dat ik me daar geen rekenschap van geef... alsof ik het allemaal mooi en best zou vinden... dat de Israëlische burgers worden gedood... De, al of niet door zelfmoord aanslaan, dat is gewoon on, on, onzinnig. En natuurlijk geef ik me daar rekenschap van... Maar de punt is, dat hek, dat, dat hek die muur vooruit, uh, dat mag er komen, moest er komen, moest er komen misschien, maar dan op de bestandslijn, dan wel op Israëlisch gebied daarachter, dat had ook gekund, en het feit dat dat niet gebeurd is, dat begint het bewijs al dat het niet alleen om beveiliging van de staat Israël be, be, zou begonnen was. Waarmee uh, dit gezegd is, zijn dinsdag uh, verkiezingen, uh, in, uh, in Israël. Het zal is aan de situatie uh, als we de peilingen daar moeten geloven. Want hoe uh, zal wel winnen en niet veel veranderen. Maar het is goed dat we deze discussie uh, gehad hebben. Meneer Van Acht, uh, dank. Gert Jan Segers en uh, Sophie Intveld. Dank voor, uh, voor uw aanwezigheid uh, hier. En waarschijnlijk gaat de discussie op het internet nog wel even verder. Dat voorspellen we zomaar. Het is, uh, ja, we, zijn, uh, we zijn er doorheen voor, uh, voor ons uur straks Argos. Daarna is de Tros weer terug met In Bedrijven en de Autoshow. En daarin is minister Melanie Schultz van Hagen van Verkeerde gast. Dus blijf vooral luisteren. Wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan. Dag. Samen thuis, samen Tros.